Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Dordrecht zijn kort na elkaar twee schietincidenten geweest. Even voor middernacht werd een man neergeschoten. Toen de politie aankwam was het slachtoffer overleden. Anderhalf uur later werd twee kilometer verderop geschoten. Daarbij werd de man in zijn been geraakt. Dat slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen beide incidenten. Er is nog niemand aangehouden.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 De Nederlandse overheid heeft op dit moment 130 miljoen mondmaskers in bestelling. Daarmee zal het tekort aan beschermende middelen in onder meer verpleeghuizen en de thuiszorg snel minder worden, verwacht het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie denkt dat er per week ruim 12 miljoen mondkapjes nodig zijn. Nu komen er al dagelijks miljoenen exemplaren binnen uit Azië. Of en wanneer alle 130 miljoen mondmaskers beschikbaar zijn, kan het ministerie niet zeggen. De gemeente Vught heeft een kapperszaak gesloten omdat er ondanks het verbod toch klanten werden geknipt. Volgens Omroep Brabant had de gemeente meerdere tips binnengekregen. Toen een ambtenaar en agenten kwamen kijken was de kapper met een klant bezig. De eigenaar van de zaak kan een boete tot 4000 euro krijgen en de klant een van maximaal 400 euro. Het weer vannacht opklaringen. Het komt af naar 1 tot 4 graden. Komende dag in het noorden bewolkt maar verder zonnig. Het wordt 14 tot 19 graden al is het op de wadden iets frisser. Op Koningsdag vrij zonnig, soms ook wolken. Het wordt dan een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? ZFM. Met nu de nacht. She only get a careful amigo, she's talking and we just away. I'm running shit and I'm loving it She got a mean no buffer You should see what she does with it She dip it down low, yeah, low I, mean, it. I can never get enough Oh no, oh no She gives me the run around But I stay chasing But I need help I'm in love with a crazy girl, But it's so all good And it's fine by me Just as long as I'm here I say. I And I'm crazy but you love Papal americano, je weet wat ik wil. Laat como nunca los me de boze van de West Cigarrillo. Je weet dat ik zojuist een man doorliep. de muier, want je vindt a Tot rica. Fernando Roberto Chile le la yo soy Armando formando canal Tota Papá pa, el americano Noche, día, o quiere su medicina, noche, dia quiere su medicina, noche, día, ella quiere su medicina, noche, dia ella quiere su medicina Рига oh, Р...